Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De middelbare scholen mogen vanaf 31 mei weer volledig open. En vanaf 7 juni zijn ze verplicht om dat te doen. De leerlingen hoeven dan geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden. Maar moeten bij verplaatsingen wel een mondkapje dragen. En ook moeten leerlingen en docenten twee keer per week een thuistest doen. De scholen krijgen daarvoor voldoende sneltest beschikbaar. Het kabinet heeft dit vanmiddag besloten in het Katshuis. op basis van een nieuw OMT-advies. De politie is nog op zoek naar minimaal drie verdachten... van de overval afgelopen woensdag op een waardetransport in Amsterdam. Dat heeft het OM bekendgemaakt. De verdachte die bij het vuurgevecht met de politie in Broek in Waterland om het leven kwam... is een Fransman van 37. De zes verdachten die vastzitten zijn tussen de 24 en 40 jaar... en komen uit België en Frankrijk. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog zeker twee weken blijven vastzitten. Eén van hen ligt nog in het ziekenhuis. De lente van dit jaar is de koudste sinds 2013, meldt weer Plaza. De gemiddelde temperatuur over de maanden maart, april en mei komt waarschijnlijk uit op 8 graden. Het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar ligt op 9,9 graden. Het gaat dan om het gemiddelde van dag en nacht. Het is in De Beeld dit jaar nog maar drie keer 20 graden of warmer geweest. In een gemiddelde lente gebeurt dat 16 keer. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Monaco vanaf de tweede plaats. Ferrari-coureur Leclerc start vanaf pole position, maar liep flink wat schade op aan zijn auto toen hij vlak voor het einde van de kwalificatie in de vangrail knalde. Het is daarom de vraag of hij ook echt vanaf de eerste plek kan starten. Dat wordt later vandaag duidelijk. Als er iets aan zijn wagen moet worden vervangen, moet hij wellicht vanaf een andere plaats starten, omdat dat niet zomaar mag. Het weer. Vanavond blijft het vooral in het zuiden en zuidoosten bewolkt en buiig. Morgen is het op veel plaatsen droog en iets zachter dan vandaag. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file bij Knappend Amstel. Je hebt daar 25 minuten op onthoudt.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 Je eigen leven durf je zelf eens te geven. Ja doe het, doe het, doe het dan. Geniet niet ervan. Leef gewoon je eigen dromen, durf je zelf eens te doden. Ja neem het er maar van. Uh, whoop -whoop.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 als je dan ja onze Haarlemse erop zorgen en geniet ja even zo hey, even kijk wat gaan we doen ja we gaan nog een plaatje draaien en dan gaan we zo direct naar de, de drie op rij van Fred Heiders blijf er lekker bij en natuurlijk ook ja Bep en Bert proberen we dadelijk nog eventjes te bereiken met, het, ja, met de zijklijn eigenlijk um, maar dit is een beschuitje met frans bouwen dus blijf er lekker bij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 Waarbij je zijn niet voor heel even. We kunnen met jou alleen de leuke dingen doen. Genieten van je lach en van een zoek. Ik zou met jou een bestrijdje willen eten. Gewoon genieten lol beleven. Gewoon je houden dag en nacht. En knuffelen het liefst heel zacht. Ik zou met jou wel een schuitje willen eten. Ik zou met jou wel een schuitje willen eten. Jans Hier aanwezig in de studio aan de tolweg Tina. Bijna. Beetje dan. Dat was die 106.9, 104.5 op de kabel. DAB plus 6A. En natuurlijk. Voor de info, www.zfmartiesten.nl We gaan naar de driehoop rij van Fred Heij. Ik zou zeggen, tot zo! De driehoop een rij van Fred Heij. Where you said Well, what Ain't there anything My children De drie op een rij van Fred Hay When I leave your door When we say goodnight it hurts me more and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 Without you, I need you more. This day, the way I feel about you, there's nothing more to say. Hey, Cause I love you, girl, I need you. And I can't get by without you, no way. It's a sad affair.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 De drie op een rij van Fred Heij. I'd love to go out to dance Eten. Eet smakelijk. Dus waar is het dan weer? De drie op een rij van Fred Heij. Ja, we begonnen met Fred Domino. En Ain't That a Shame. En als tweede natuurlijk uh, Can Get A Buy Without You van The Real Thing. En natuurlijk You Own Me van Love. Ja, lekker lekkere Gouden ouwe. Drie, uh, drie nummers waren dit weer. De lekkere hits hier bij CFM Entertainment View. Tot de klokjes van 7 uur. En ja, Zoals ik al zei, heb je gegeten? Ja, dat het u wel mogen bekomen. En als je zit te eten, ja, eet smakelijk. We gaan uh, een lekker nummer draaien van uh, Antonio. En hebben het over Boem Boem. We gaan zo bellen met uh, René Becker. Dus blijf er lekker bij. Dat zijn nieuwe single. Ja. Daar gaan we het eventjes over hebben. Echte vrienden.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 dat je nooit hebt gekregen, tot de zon is al schijnen, is de nacht van ons beiden.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 Antonio en Boemboem en we hebben aan de telefoon René Bekker. René, een hele goede ja, avond al. Avond. Goedenavond ja. allemaal. Ja, goedenavond. Ja, je bent er gelukkig. Ja, ik, ik had net nog een lijntje. Nee, het zal niet zo zijn dat ze nou tegelijk gaan bellen. En ja. inderdaad. Dus ah ja, dat geeft ik niet. Ik ga weer gaan terugbellen. Ja, nee, maar we hebben je. Hartstikke mooi. Hé, hey, uh, ja, we bellen natuurlijk vanwege jouw uh, ja, nieuwe single. Uh, echte vrienden. Ja, ik, ik dacht dat het, het tijd voor een, een, een liedje waarbij ik mij heb laten inspireren door, door andere, anderhalf jaar afgelopen tijd. Waarin ja, ja. natuurlijk heel veel mensen heel, heel veel thuis hebben gezeten en in een soort van uh, quarantaine hebben geleefd met hun, met hun familieleden. En misschien wel één of twee vrienden die in moeilijke tijden je er doorheen hebben geholpen. Ja, inderdaad. En, dacht, oh. en die kennen ze namelijk. Dus ik dacht, weet je, voor die mensen en zeker voor mijn echte vriend... Ja. En of nou een echte vriendin is of een vriend, ga ik een liedje schrijven. die precies dat weergeeft waarvan ik zeg dat dat mijn gevoel is. En uh, ja, wij Noordelingen, iets verder dan, dan wij jullie. Uh, wij, zijn niet, wij zijn niet echt heel erg goed in het omschrijven van emoties en gevoelens. En dat doen we ook liever niet. Vandaar dat ik zei: Weet je, ik ga er iets over schrijven. Ik ga een liedje van maken. Die geef ik gewoon aan, aan mijn kameraad. En als hij dan zegt: Ja, joh, dat is allemaal wel goed. dan geef ik hem gewoon als dank daarvoor een soort cadeautje. Ja. Deze single overhandigd. Aha. Dus eigenlijk is het een, een persoonlijk iets. Nou, bij, dat is bijna bij elk liedje zo, hoor. Ik maak altijd wel iets... Uh, mijn liedjes schrijf ik wel zo dat het echt wel iets uh, eigen is. Dus autobiografisch. En natuurlijk niet met naam en toenaam, maar wel met... Nou, zoals nou ook, dat ik wel het verhaal zo kan vertellen... dat het ook gewoon op de seconde na klopt, zeg maar. Ja, ja want uh, ja, je zit al, je gaat, je, eigenlijk al een heel tijd mee, hè? Ik, ik, sinds 2004 mag ik zeggen dat ik doe wat ik leuk vind. Dat is mijn eigen liedjes uh, schrijven en uh, zingen. Ja. En, dat begon ooit in 2004 bij Jij bent de Wonder en uh, dat ging uiteindelijk via een album in Eindhoven uh, naar een tweede album en uiteindelijk nadat ik uh, vrij was van maatschappij ben ik denk ik in de loop van de jaren een stuk of 40 singles verder met twee albums dus ik denk ja. ach, ik kan zeggen dat ik aardig met al een komeet vooral en heel gezellig ja. en met zo'n die overal wel doorgaan al een komeet dat is, uh, ja, dus die, die kennen we allemaal denk ik wel de, de mensen die naar jullie zenden luisteren, Varsel? Ja, zeker. Nee, ik heb hem al... Uh, pof, ik weet niet hoe vaak uh, dat ik hem gedraaid heb, maar heel ja, veel. De, de snelle <laughs> variant, de, de, de feestuitvoering, die doet het eigenlijk overal nog goed. staat op veel ja. Spotify-lijsten ook. Ja. Nee, maar de, dus ja, ja, deze doet eigenlijk ook wel... Uh, uh, yeah. Tot nu toe. Ja, dat zei ik net tegen jouw collega van een ander station. Die, ja. die zegt ook van, ik heb het idee dat hij het wel goed doet. Ik zeg, nou, ik, ik weet niet of het zo is. Ik merk alleen aan het aantal interviews die ik nu mag doen bij deze single... dat die ja. eigenlijk in mijn hele muzikale geschiedenis nog nooit zo hoog zijn geweest. Wat nou door de corona komt, of, of door de tekst, of de inhoud, of door het songfestival... Wat vanavond de, ik, ik, komt, ik denk de dat het de best... gewoon een combinatie is van. Ja, misschien heb je gelijk. Ja, ik denk dat het... Uh... Ja, en de corona een handje mee meehelpt inderdaad. En zonfestival festival en, en gaat zo maar door. Ik denk dat het toch een, een samenloop van omstandigheden is. Eh, waardoor eh, ja, mensen toch wat meer tijd eh, ja, spandeerden ja, eigenlijk gaan aan... Sorry. Dus luisteren misschien ook beter naar de tekst. Er zijn geen feestenten nu, dus mensen hebben ook... Ja, nou ja, dan, luister, dan ga ik even zitten voor het liedje. Ja, ja soms is het eigenlijk eh, eh, niet gek genoeg, laat ik het zo zeggen. Ja, dat klopt. <laughs> en dan, wordt er, eh, ja, dan is de tekst niet meer belangrijk. Ja, precies. Hoe meer geweld, hoe minder inhoud, maakt het helemaal niet uit. En nu nemen ze de ik iets meer de tijd voor. Ja, dat is ook dat liedeltje van tere dit, tere dit, dit, dit, Weet je wel? Precies. Nou, daar heb je geen tekst voor nodig, maar iedereen gaat mee. weet je dat is heel goed. En dat soort liedjes heb ik ook, hè. Ik bedoel, Antibes gaat niet heel veel anders, maar hij is wel heel erg populair. in het maar straks als het losgaat en ik mag weer ergens op mijn podium staan, dan zal ik zeker dit liedje ook meenemen in, het, in, het, in de tijd dat je na drie van die feestliedjes even weer tot rust moet komen. En even tot bedaren, misschien tot bezinning. En dat je je, je, vriend om, je vriendin omhelst ja, ja. wanneer ik dit liedje mag doen. Ja, ja, wie zal het zeggen. Ja, wie zal het zeggen inderdaad. Maar heb jij al uh, wat, wat uh, vooruitzichten qua uh, optredens of uh, nog niet? Ze zijn wel geboekt, maar ja, dan heb je het wel over oktober. Uh, ja, ja. ja. Ja, ik, vooralsnog, ik hoop maar dat het doorgaat, ding ja, nee. uiteindelijk. Een voorzichtige agenda, zeg maar. Ja, afgelopen weekend had, had ik ook een optreden gepland, maar we waren eigenlijk beide vergeten dat het door zou gaan, bij waar hadden dus ook altijd weer niet doorgegeven. Ja. De organisatie zei, oh ja, inderdaad vergeten door te geven, maar ik denk dat je het begrepen hebt dat het niet doorgaat, ja. Ah, oké. Okay. Ja. <laughs> <laughs> Zo werkt het. Ja, ja. Hey, maar heb je, ben je nog ergens anders mee bezig dan alleen nou, ja, deze single? Kijk, zoals hier bij deze single zit ook een clip die op uh, YouTube zichtbaar is. Ja. Ik ben achter de schermen bezig met uh, mijn, eigen, uh, mijn eigen website geweest de afgelopen maanden. Daar heb ik mooie tijd voor kunnen nemen. Ja, want uh, welke site is dat? René Bekker met ck.nl. En ik heb nog een andere website, dat is onvergetelijk.nu. En bij onvergetelijk.nu probeer ik bedrijfsmatig bij te uh, uh, bedrijfsfeestjes te faciliteren. Ja. Of onvergetelijke momenten voor particulieren bedrijven. Dat is, dat is heel uiteenlopend, maar een beetje uit de hand gelopen eigenlijk. Ja, maar het is een, een leuke bezigheid, denk ik. Ja, dus daar heb je. Ik heb er mooi de mooie tijd voor gehad om dat even op de punctje op die te zetten. En, en te, tegelijk door te, door te kijken door de tijd. Om te wel eens straks een nieuwe single of dat inspiratie wil voor, voor iets nieuws. Ja. Doe jij ah, nog iets met uh, social media of? Ja, ja, zeker doe ik iets met social media. ja niet dat ik elke dag iets moet posten omdat andere mensen denken dat ik niet gedaan heb ofzo, maar ja. als er iets is, ik ben te vinden op uh, Facebook nog steeds, op Instagram, ja dat zijn wel de twee grootste, mijn eigen website ja. en, uh, en alle accounts waar muziek op staat, okay. daar sta ik ook. Ja, dat is wel een lekker bezig bijtje. Ja, ik hoef me niet te vervelen. Nou, <laughs> dat, dat, dat, dat dachten we ook helemaal niet hoor. Nee, daarnaast... Ben ik nog... nee, ondanks, ondanks deze... Ja, wat is het? Een slechte, slechte jaar, zeg maar. Het heeft ons toch wel bezig gehouden met andere dingen. Ja, dat klopt. Ik denk dat iedereen wel erachter is gekomen... wat voor, wat voor goede vrienden je nu hebt. En ja, ik denk ja. daarover gaat het liedje. En ik denk dat is mooi om dat nu te brengen ook. Dat, uh, dat denk ik ook. Hé hey, René, ik, uh, ik ga hem lekker draaien. Dus ik zou zeggen... Mooi. Ik zou zeggen, ik kondig hem lekker aan. Nou, ik hoop dat uh, dit liedje nog eens vaker voorbij mag komen. Mijn allernieuwste single van René Becker, Uit het hoge noorden met echte vrienden. Ik uh, wil jou een heel goed weekend wensen. Ja, zelfs. Luisteraars allemaal. Goed weekend. En nogmaals bedankt dat jullie mijn uh, muziek ook een plekje geven. Gaan we doen. Allright. Hey, dankjewel René. Jij bent als een deel van mij. We zijn voor goed verbonden in het goede en in het kwaad. Ik... Ga voor jou door het vuur Al zijn er soms problemen Je blijft mijn kameraad I'm um... Nee, Becker. Voor altijd echte vrienden. Echte vrienden zijn. Ja, mooie plaat. Omdat we echt. Zeker. Vrienden zijn. Voor echte vrienden zijn. Heerlijk. Ja. CFM entertainers Vlog tot de klokjes van 7 uur. Dames en heren, zijn we er klaar voor. Wensen we wensen we jullie een heel avond. Zo, we gaan uh, draaien, Leroy en de Witte, en hand in hand... Ja, de de, ja, hand in hand, hand he. <laughs> ja, Allemaal. Ja, die, die, die is. Ja, die is ook niet meer, hè, hand in hand, de kameraden. Nee, nee, dat is niet zo best gegaan, hè, voor die jongens. Ja, nee. die as Ja, ach ja. Ik zeg altijd, mogen de beste winnen, Bert. Zo vind ik het hey. ook altijd hoor. Kijk, ja. mijn club is natuurlijk wel Ajax. Ja. Maar ik vind, als ze goed spelen, dan spelen ze goed. Ik ben het voor eigenlijk voor iedereen, Het is gewoon... Uh, ja. ja uh, vroeger, vroeger zaten we natuurlijk allemaal gemixt door elkaar uh, gewoon op de bühne. Zo is het. En, ja. Ja, en, en, en toen kon dat ook nog. Nou, ik ben nog steeds van die oude stempel. Ik vind het totaal onzin, weet je. Dat is bijna deze dag, de polarisatie, weet je. Ja, nee, maar ik bedoel... Ik weet nog, de oude wedstrijden... Ik ging met mijn oom mee Naar de wedstrijd. En ja... Ajax en Feyenoord zat gewoon door elkaar heen. En als Ajax scoorde, dan stonden de ajax fans op te juichen. En ja... Ja. En, en die stonden ook samen bij, bij de, bij de kraam voor, voor een broodje frikandel of een, een kroketje of... Ja. Maar dat, dat gaat tegenwoordig niet meer, joh. Ze slaan elkaar hersens in, vooral die, die, die, die hooligans, hè. Ja, en, maar als, als, je, als je dan vraagt van waarom doe je dat? Nee, jongen, dan ben dan je. Ik zal je zeggen, ik kan, het was een paar jaar geleden was ik bij BIP... Waren we, hadden we een, een, een, een, een snabbeltje ergens... En dat was bij een restaurant en daar liep zo'n uh, Chirant daar rond. En we waren als het omkleden. En die, die, die jongen die kwam even bij ons. En dat werd zo amicaal onder elkaar, weet je. Ja. En toen bleek dat die jongen, een keurige man. Die zat uh, in het weekend, daar liet ze aan. Weet je, zo'n zo, zo groen jackie. Ja, ja, ja, ja, ik ken ze. En dan, ze. Voeten. En ja. dan ging hij, uh, hij was hooligan van, uh, van Feyenoord was hij. En dan ja. gingen ze met z'n allen, gingen ze het clubhuis van Ajax, gingen ze bestormen. En andersom ja. ook, hè? Ja, ja. Jongen, gaat ja dat niet is niet over gaan. en weer. alleen ja. maar ruzie. Ja, en het is niet natuurlijk alleen Ajax-Feyenoord. Het is ook, uh, uh, ik noem maar wat PSV AZ uh, Of, ja, absoluut. Weet je, Den Haag uh, ja, ja. ook natuurlijk. Uh, nee. Nee, wij niet, Fred. Wij doen het niet mee. Nee, wij draaien gewoon liever lekkere muziek. En we zijn lekker een beetje bezig op de radio en dergelijke. En ja, we zijn gewoon... hand en hand door de storm in de regen. Ja, nou ja, zo hoort het ook te gaan, hè? Toch? Ja. Ja hoor, absoluut. Zeker in deze tijd. Dan moeten we weer samenhorig worden. En genuanceerd heet dat, Ja, ja. Het is zwart wit denken maar gewoon... Er zit nog heel gebied zit ertussen. Een hele regenboog. Ja, inderdaad. Nou ja, vroeger in de oude volkswijkjes en zo, hè? gezellig met elkaar, hè? buiten, ja, dan had je, had je geen terrasjes. En uh, zat je gewoon buiten met de, met de tafel en, ja. en de krat bier onder je stoel en ja. <laughs> de kaart op tafel. Ik vind het ook, ik had het met Pip ook jongen, maar we woonden toen in de Jordaan waren ja. helemaal nergens om lekker buiten te zitten, hebben gewoon onze stoeltjes gepakt. Samen lekker op een bruggetje gaan zitten, ja. met een ja. dankje erbij. Ja. In Jan en alle mannen loopt voorbij. Hallo Bert, hallo Bert, Hallo jongens, wat ja. dat dan te halen, jongens het met je. Weet. Ja, dat is toch gezellig, joh. Gewoon weer, ja, dan krijgen we samenhorigheid. Het ja. is gezellig. Ja. Mensen moeten gewoon weer voor hun huis gaan zitten. En zich niet in het huis of achter het huis in hun eigen tuintje gaan opsluiten. Gewoon, huppakee jongens, de gezellig ja. ja, inderdaad. Vind ik echt. Ja, maar dan moet je niet van die ruilschoppers hebben. Die, die we van de wijk hadden in, in Amsterdam Noord. Nee, nou, ja, maar. Ja, god man. Dat is toch. Dat is niet goed. Ja, echt eh? Mensen met onvrede. persoonlijke onvrede. en. en. en. en, en uh, persoonlijke problemen. dan gaan ze zich een beetje klonteren. met de rest van. Uh, van dat soort types. Nou, ja, de, ja, de ja. poppen en de dansen. Ja. Klaar zijn we. Eh? Ja, en dan wordt. Uh, ja, dan ook nog de verkeerde. en. Uh, ja, en dan hebben we de overval ja, we nog. Dat uh... meneer, Wat moeten we ermee? Ja, ja dat is ja, nee, lastig. Schat... Houdt de economie bezig, dat wel. Ja, nee. Uh... <laughs> <laughs> ja, zeker, Ars. Ja, en, dan hebben we weer met te doen met z'n allen. Ja, toch? En doen het. Klinkt ook. over die radio met z'n tweeën. <laughs> <laughs> ja, maar, da daarom, het, daarom heet het ook een beetje de klaaglijn, toch? En so dat is beter dan die van ons, we hebben de zaaklijn. De zaaklijn, ja. Ik denk dat de zaken er met z'n allen. Ja, dat moet man. kunnen, hé. Wat wat een rot weer, hè? Nou, oh, oh, uh, praat me er niet over. Nou, ja, het mag wel wat beter worden, Fred. Kom, ja, maar dit, het, is, het is overal een beetje heel Europa, is het uh, een nadigheid, uh, Bert. Nou, ik wil niet van zeggen, maar ik had een familielid had aan de telefoon. Die zit al voor negen maanden ze in... Uh, in Zuid-Portugal. Ja. Jongen, in de winter is het daar nog mooi weer. Die zitten gewoon volop in de zomer zitten ze. Ja. Ik had in de te een telefoon, ze waren het wandelen. Oh, kijk nou, flamingo's. Ja. Ja, dat, daar word je toch een jaloers van. Ja, maar weet je, ja, wat, weet je het waar, is... waar het ook zomer was? Nou. In Moskou. Dat ben je niet. <laughs> ja, daar waren de mensen dat elkaar aan het verkoelen. Dat ben, echt waar? Echt waar. En hier zitten we weg te regenen. jongen, <laughs> jongen. Dat is de omgekeerde wereld, Bert. Ach ja, we zijn een waterland en we krijgen hem goed op ons eens. Ah, in ieder geval, het waterpeil is weer op peil, hè, sinds 2018, dus... Want ja, toen is het zaak gezegd, de boeren droomen dat soort dingen. Anders krijg je dat weer. Als ja. je weer zijn, zijn met je water. Nou, dat, dat niet. Dat is een groot voordeel, vind ik. Ja, nou ja. Maar ja. Straks gaan ze klagen dat er weer uh, te veel water valt. Omdat er weer schimmel op komt en uh, bij het dichtveld. <laughs> uh, yeah. ja, zeg ik, heb <laughs> nog een leuk nieuwsje voor je. Oh, vertel. Ja. Nou, Pip en Beb, uh, die gaan uh, volgend jaar meedoen met uh, het uh, Eurofysische Songfestival. Ah, dat is mooi. Ja, leuk hè? Ja. <laughs> fake news. <laughs> fake news, ja. Hoax. Hoax. <laughs> nou, zeg, ga je nog kijken vanavond of niet? Uh, als ik daar de tijd voor krijg, want ik moet eerst nog eventjes uh, uh, richting Zuid-Holland. Oh, oh, goed, ja. Dus nou, ik, uh, dus ik heb nog wel dus, met, de... ik heb nog wat bekeken, maar ik, vind je, ik voel me een beetje een oude lul worden wat dat betreft. <laughs> ik heb al jarenlang, heb ik zelf van dat ik eigenlijk niet meer begrijpen. Ik zit nog een beetje met. Uh, ...met, met uh, die tijd van Willem Duisje zo, weet je? Ja, ja. Met, uh, en, en, en dat je van die orkesten Met, met die mooie, uh, mooie goudvis op tafel. Ja, maar dat neemt. Met die orkesten zongen ze dan. Dat had grandeur, had dat. Ja, ja, ja. Ik vond dat Willem Duijs... Ja, het is natuurlijk al geleden. Maar als je dat nu hoort... ...die zit ook een of andere DJ. Ja, ik ken hem niet hoor. Maar goed, het zal wel goed zijn. Er zal wel van vijf, die acht of wat dan ook zijn. En die zit dan... Uh, en met, die, ...met die andere, hè, die, die, die Eurovisie-man... ...die zit ze te praten... Ja. En, ...en van die lullige opmerkingen, jongen... ...kritiek, ach man... ...daar onder geen brood van... Ja, ja. ...en dat vond ik met Willem Duis. ...vond ik het anders, weet je... ...dat ging ja. respectvol... ...en er werd gewoon te zakenkundig, professioneel... ja professioneel, ...en dat bleef, ja, dat bleef ja. netjes... ...ondanks dat het niet mooi was... ...bleef het inderdaad netjes... Ja. Ja. ...precies, iedereen zijn smaak wat dat betreft maar ja eh, en dat en daarnaast heb ik vaak ook zo beetje zitten luisteren en ik hoor ik een meisje gewoon uh, een beetje onder die noot zingen en dat soort dingen. Ja. en dan denk ik wat, wat een liedje is er toch eens ja een... dat, uh... en dan hoor je die andere gasten zeggen van wat een prachtige song, zo zuiver in dit ik denk van nou ik zal wel gek wezen wat dat betreft nee, ja ja ja ik, ik heb er ook gehoord dat ik denk van oeh daar gaat het eventjes mis uh. ja ja maar goed uh, ja Ach, het is een ik, spektakel, hè. Dat is het. Ja, nou ja. Willem Thuis was altijd uh, met de vuist op tafel of zo gewoon overtoe. Nee? Voor, voor de vuist weg. Nou, weet ik niet meer, joh. De vuist op tafel. <laughs> ja, dat was weer een ander. Met mes op tafel. Dat was weer iemand Na, anders. Ja. Ja, ja, ja, ja. Voor de vuist weg of zo was het, toch? Ja, voor de vuist weg. Ja, ja. die gaat ja. Dat klopt, ja. Ja, oh, nou, nou, ja soms moest nou, nou, ja. ik eventjes uh, diep graven, Bert. Ja, nee, ik begrijp ik het. Ik help je of... <laughs> we hadden toevallig, we hadden toevallig uh, van de week nog op het werk over... Uh, ja. uh, we hadden het over uh, Ria Bremer, uh, Stuivenzin, met uh, ja. uh, Hans van Willingeburg. Uh, ja, uh, ik was verliefd op Ria. Ja, oh. uh, dat, dat was, uh, ja, maar we hadden het over dat, dat het toch wel een, een mooie, mooie show uh, was eigenlijk. Ja. He, als je de, de, de televisie was toen... Uh, ja, we hadden minder kanalen en dat soort dingen. Maar de televisie was toen ook beter. Er werd geïnvesteerd. Ja, ik moet, als je terugkijkt... Dan, dan, de, dan, dan praat je wel wat anders. Maar voor die tijd was dat zeker zo. Ja, voor die, die tijd was, show was dat... Uh, ja natuurlijk, hè. ja ja Rudy had je... Ja. Die Brokkenshow. Willy uh, uh, en Wilke en nou uh, de, de Mounties. Uh, ja heerlijk de Mounties. ja ja jongen en vooral die vooral uh, ja. die die zeg maar of hoe noem je dat ja. die, uh, daar, ging, daar ja. ging je gewoon voor zitten. ja ja wat duurde wat duurde Tweeënhalf uur of zo drie uur ja man ja nou, en het ging welke werk ging het maar door dus ja dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat wordt bezuinigd dit maar het gaat allemaal uh, op de centen gaat het allemaal. Alles ja. eh, wordt berekend wat dat betreft. Hoeveel we kunnen verdienen in die handel. Dat is het allemaal. vind is jammer. Maar ja goed. Ik denk dat we wat dat betreft eh, met z'n allen in deze tijd dat enorm op worden afgerekend. Ja. Want het, ja, de hele boel is, loopt al helemaal in 105,1 miljard kwijt, meneer de jongen. Joepie, je poepie. Ja. Nou ja, dan gaan we dadelijk, dan gaan we dadelijk gewoon weer uh, goedkope shows maken. Zoals Renje Rot, ja. Martin Brozies of ja. zo. Ja. <laughs> hey, maar, nou, Beppe en Bert staan voor klaar, joh. <laughs> loopt er nog een producer rond voor een leuke show? Beppe en Bert doen het wel, hoor. Zo is het. Ja, waarom niet? He? Ja, natuurlijk wel, we kunnen ja. het wel hoor. Ja hoor. We Elke week een liedje erin, Huppakee, wat lopen gasten erbij? Wat sketjes, lekker lachen met elkaar. We plakt plakken alles in elkaar. Zo is het, absoluut. Dus, uh, nou ja, voor de rest zitten we wat dat betreft nog eventjes in de sores. En uh, het is even uit te halen, jongens, met z'n allen. Maar het, ik merk wel, Frit, ik weet niet, jij het in de gaten. Hebt, de boel verandert steeds meer. Je krijgt ja. steeds meer rotzak om boven. Ja. Je ziet dat steeds meer koppen vallen ja, en, en ook steeds meer mensen opstaan. Je ziet ook van die, ik zag van de week ook zo, ik liepen, eh, be, be, eh, en, en ik waren gewoon in, in, wat was dat nou? Dat, dat was sportverdorie, dat was vandaag, we waren naar Alkmaar. Okay. ook We waren in Alkmaar en we lopen daar te, te hobbelen en te kijken en zo. Mooi is dat. En er allemaal mensen om ons heen te zingen. En oh. dat was gewoon uh, zingen en dansen voor de vrijheid. Dat was hartstikke leuk, man. We, we hebben nog een beetje meegehobbeld met z'n tweeën. Oké. Okay. En dat, dat, dat noemen ze een flashmob, noemen ze dat. Oh. Nou, dat was, ik vond het hartstikke goed. Dat, en dat hoor je op dit moment in heel veel steden in Nederland... dat allemaal mensen gewoon, ja, vredeliefd opstaan... en zeggen van, het is genoeg geweest. We willen ruimte, we ja. willen weer dansen, we ja. willen weer zingen... en elkaar ja. gewoon recht in de ogen aankijken. En dan zie je soms, het rare was wel dat je... dan zie je die mensen gewoon helemaal happy zijn... En dan staan er allemaal mensen voor een winkel... in een raadje met een kapje op, voor hun een, voor een harses. En de hele winkel is bijna leeg. <laughs> maar ja. en dan, mag, dan mag er weer eentje in. <laughs> is echt, denk, wat de schapen zijn we toch. Dat is toch niet te geloven. Ja. <laughs> jongen, jongen, jongen, jongen. Ach, ja. nou, ik, uh, maar ik, heb, ik, je, heb je Beb ja. daar achtergelaten? Nee, nee, nee. Bep is een douche. Oh. <laughs> ik, ik, ik, ga, ik ga er even onderuit. Ik zeg, nou, maat, ga je gang. Ik doe het wel even alleen. Ik, ik, <laughs> maar ik, nee, ik, wat dat betreft, eh, Frit, onze allereerste eh, uh, liedje wat we hebben uitgebracht. Hè, ten, ten tijde van uh, ten, toen, toen we de bij de wereld via Bep ja. in Bed. Hè, wat, wat, wat de mensen op onze site kunnen kijken: ja. op eh, de, de, dat Bed.nl. Toen zeiden we al gelijk, het was vorig jaar, maart. Nou, jongens. Wat, uh, waar sta je? Het? Ja. Waar sta je nou als gewoon echt de uh, stront in de knikken komt? En, en toen stonden we nog helemaal in het begin. Toen vroegen Beth en ik vroegen het ons al af. Ja, van, je we gaan, we gaan gauw gaan op, uh, op, uh, op YouTube. Want uh, dit, dit liedje is hartstikke actueel. Dat hadden we net hadden we gemaakt. Ja. Dus, uh, nou, ik. Uh, ik nou, dat was ook. Uh, ja, dat liedje gaat draaien. Ja, want dat is ook het eerste nummer wat uh, eigenlijk uh, bij mij binnenkwam. Kijk, nou. Twee handen op één baak. Ja, toch? Ja, hartstikke goed. <laughs> nou, ja. Het, uh... Nou, ik zou zeggen, zet we op. Ja, je hoort hem al, hè? He? Maar als de, jij, als de nood aan de man komt... Ja, je moet hem wel heel goed aanzetten, hè. Dat iedereen goed die tekst hoort. Dat is hartstikke goed, is die. Dus je moet hem voor het aanzetten. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Gaan we doen, uh, Bert. Maak hem het mooiste van deze week. Hou het hoofd koel en het hart warm... En wat de Beb en mij betreft, zeggen we altijd weer... paraplu, hé hey, Tot volgende week! Groetjes aan Pep! Ja hoi hoi! Hoi! Zo, he, dat was hij dan. Pep en Bert. En uh, ja, waar sta jij? Waar sta jij? Als de nood aan de man komt...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 Slig dus ik met het virus in mijn nest. Nou, dat is lekker dan, ben je mooi klaar, man. Zou jij me merken als de vest? Oh, kom maar mijn moeder de vrouw, raak jij volledig over stress? Ik kijk wel beter uit, dat vind jij dat hamster in dat rennen? Nou ja, een extra blikje en een extra cent te maken. Zou jij met mij de bal op pakken? Of, of wil je liever je eigen zakken? En heb je maling aan de rest?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 Of zeg je daar misschien wat van Zou je dat leggen? Tuurlijk We wel Waar sta jij Als de nood aan de man komt het Waar sta jij Als mijn stem wordt gesmoord word. Ben je dan op je mondje gevallen Zeg en Waar sta jij je... Als ja. het as de ribben op aankomt Loop jij te zeiken? dan te zuiken? Kan ik het wel kijken. Of ga je er Als ik het niet zo goed meer weet. Ach, best. En zelfs je voornaam steeds vergeten. Ik kan het best overkomen. Mijn proef weer vol zit. Maar nou, scheet. geek. Er een werd. Deel jij, Wil jij nog liever alleen? Maar als de Russen vallen? De bommen om je Jouw oren knallen. Oren. Jij daar ook sta met z'n allen? Of interesseert het je gereed? En als ik naar de pijp en Maarten... waar sta jij als magere komt onthalen? Waar sta jij als ik een loodje heb geleerd? Waar sta jij als jij mijn leven verhalen? Sta jij dan te janken, met mij tussen en er komt er niets van terecht. En als de erfenis vrij komt, was jouw liefde dan echt? Of loop jij dan te trutten, trek je gauw aan je stutten, en doe je niet wat je zegt? Staat de wereld in brand? Zo je volledig van de licht Waar sta jij? Als de nood aan de man komt Waar sta jij? Als het echt net wordt Niet brullen, maar poetsen jongens Waar sta jij? Als ik er even op aankomt Sta je nog steeds op je benen Met het vuur aan je schenen Of ga jij van door? Dan gaan we naar de galerieze Wat zou jij dan voor kiezen? Zou jij je bezetten? Neem jij de een laten, Of ga je ervoor? Als je dan bep en en waar sta jij, ja, en dat is, uh, ja, waar sta je, ja. We gaan uh, nog een plaatje draaien en uh, we proberen nog iemand te bereiken. ZFM Zandvoort 106.9, op de kabel 104.5 en DAB Plus 6A. En ik denk dat we daar yes, Jesse Arians hebben. Ja, dat klopt. <laughs> <laughs> Je belt op de verhaalreep. <laughs> ja, hij viel dat ook even weer weg, trouwens. Uh, oké. Okay. Hey, yes, ik zou zeggen een hele goede avond. Goeie avond. Hoe is het? Ja, goed. Met jullie? Ja, nou ja, met jullie. Ja, met mij jullie wel. Alles prima. Met mij, jullie ja. Oké, okay, ja, nou ja, goed. Ik bedoel jullie, jouw collega's. Uh. Ja, de collega's uh, ja, die, die altijd voor mij zitten... gaat het uh, prima mee. En uh, ja, de rest van de collega's eigenlijk uh, weet ik niet. Oh, dat zal vast wel goed gaan. Anders had je wel dus, wat gehoord. Dus, ja, dan had ik wel wat gehoord, denk ik, ja. Ja. ja maar die zitten, die zitten namelijk op andere tijden. En, uh, door de weekse uren, zeg maar. En, uh, en, uh, of, of heel vroeg. En ja, ik, uh, ik zit wat later... Dat is beter, ik hou niet zo van vroeg. Nee, nee. nee maar goed, ja, dus die zie je, ja, je ziet ze wel eens uh, uh, twee, drie keer per jaar. Dan zien we elkaar wel met z'n allen. Even een bijeenkomst. Ja, inderdaad. Dat, uh, sowieso met kerst altijd. Ja, inderdaad, ja. Maar daar bellen we niet voor. Nee, dat klopt. Want uh, ja, We weten dat jij niet altijd een Engelsje bent. Dat klopt, dat wist je wel. Ja. Nee, ik, ik, ben, ik ben niet altijd een engeltje, maar ik ben wel, soms wel heel lief hoor. Ja, nou ja, daar gaan we, daar gaan we sowieso uh, standaard vanuit. Ja, goed kijken, ja, ja. Nee, ik bedoel, ja, iedereen heeft hem in een uh, pluspunt, hè? Toch? Dat is waar, dat is waar. Maar in mijn hart ben ik heel lief hoor, ik heb alleen maar hart op de tong liggen. En dat is... Ja. Dat kan niet iedereen tegen. En ik ja, weet je wel, daar heb ik een liedje over geschreven. Ja, nou ja, lekker recht voor zijn raap, zo hoor. Recht voor zijn raap, chaotisch. Um, ik mag heel graag mijn partner de schuld geven, dus het is nooit kook en ei. <laughs> Arme partner. <laughs> ja, ja, zo dacht ik ook vandaar dat ik dat liedje had geschreven. Oké. Okay. Dat was de inspiratie uh, van, van het nieuwe liedje. Ah, Oké. Okay. En uh, heb je nog wat, uh, tenminste, deze wordt goed opgepakt. Ja, ja. De, ja, goed, mijn vorige hemelsblauwe ogen, die heeft dat natuurlijk heel goed gedaan. Uh, die kwam ook uh, vorig jaar in de zomer uit dat alles een beetje versoepeld was. Ja. Dus ik kwam ook mee, een beetje mee de bühne uh, op met het liedje. En dat merk je nu toch wel, dat, hè, het is nu echt radiogericht. En Je kan niet zoveel, ook, ook als je naar radio's, zeg maar... Het begint nu weer een beetje dat, uh, dat de radio's ook weer artiesten ontvangen in de studio. Ja, klopt. Maar dat was ook niks. Dus alles is telefonisch gegaan dit keer. Dat is wel even wennen hoor. Ik mis ja. dat wel ontzettend. Ja, ik moet zeggen andersom ook hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja, het, is, het is zo saai nu. Ja, maar het, uh, net wat je zegt, het komt, uh, het komt er langzaam weer, uh, weer aan. Ja, ja. Ik hoop het wel. Hé, hey, maar uh, we hebben niet zo heel veel tijd meer om te draaien. Dus, oh. <laughs> dus ik zou hem uh, langzaam in willen zetten. Dan kunnen we hem ja, nog een klein stukje horen. Ja, helemaal goed. Helemaal top. Hey, waar kunnen mensen jou bereiken? Uh, via mijn website jessiemusic.eu hey, zullen, zullen we gewoon volgende week nog een keer bellen? Ja, is goed. Helemaal prima. Ja? Ja. Dus dan uh, gaan we hem nu even draaien ter afsluiting van ja, dit programma. Heen. En dan uh, hoor ik jou volgende week weer. Tot, tot volgende week. Praten we <laughs> verder. Oké. Okay. Doei doei. Doe doe. Wij zijn net als hemel en hel. We maken echt van niets een rel, maar wij Dat was nu dan een stukje van Yes Ja, Jan. En dat ik geen engel ben. Volgende week spreken we haar weer. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En eh, graag hoor ik u volgende week weer in levende lijve. Goed weekend. Bye-bye, Sijswaa. Bye, Tot dan. FM Zandvoort 106.9 op de kabel 104.5 en DHB Plus 6A via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer. FN. Maar nu eerst het NOS nieuws van.